11 uur. Dit is Radio 1 met Felix Murders. Hoe lang moet je doorgaan met een chemokuur? Zometeen in de gids.fm, nu het NOS met Dorot Meegens. Voor de kust bij het Italiaanse eiland Lampedusa is een boot met vluchtelingen omgeslagen. En er zijn tientallen doden. Correspondent Rob Zoutberg. Het laatste wat we nu gehoord hebben hier uh, via de nieuwssemmers is dat het dodental is opgelopen tot...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 En maandag verdronken 13 mensen voor de kust van Sicilië. Voorheen kwamen er schepen met vluchtelingen alleen uit Afrika. Er zijn nu ook steeds meer mensen die de oversteek vanuit Syrië maken. Dit jaar zijn er al 6000 immigranten uit Syrië aangekomen op Lampedusa. Waar de mensen op het ramschip vandaan kwamen is nog niet duidelijk. Een hoge rechter in Indonesië is opgepakt op verdenking van corruptie werd op hete daad betrapt. De politie arresteerde de rechter van het Constitutionele Hof... toen hij bijna 200.000 euro kreeg van een zakenman en een parlementariër. En ook zij zijn opgepakt. Indonesië maakt veel werk van het bestrijden van corruptie. Een speciale commissie onderzoekt... welke hooggeplaatste Indonesiërs zich hebben laten omkopen. Dit jaar zijn al een paar grote vissen gepakt... onder wie een politiecommissaris en een leider van een politieke partij.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 De milieuorganisatie Natuur en Milieu wil dat autofabrikanten worden verplicht een realistische weergave te geven van het brandstofverbruik van auto's. Cijfers van fabrikanten geven volgens de organisatie geen goed beeld. Dat heeft deels te maken met de manier waarop auto's getest worden. Het wordt iets rooskleuriger afgespiegeld dan daadwerkelijk het is. Het heeft ook met die test zelf te maken. Dat is ook gewoon wel een probleem. Want fabrikanten kunnen volgens Natuur en Milieu met trucjes het brandstofverbruik op de testbaan kunstmatig laag houden.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 Het weer, eerst nog zon. Vanuit het zuiden neemt langzaam de bewolking toe. En aan het einde van de middag en vanavond gaat het regenen. Het wordt 14 tot 18 graden. Komende nacht en morgen eerst nog buien. Later op de dag soms zon. En flink wat zachter, 18 tot 22 graden. En zijn er een paar Duitsers op weg naar Nederland, Jolanda van der Velden? Daar lijkt het wel op, Felix. Ik hoop dat... Nee, dat is een flauwe grap. Uh, het is vooral langzaam rijden tussen Emmerich en Duiven... over 8 kilometers richting Arnhem. Dan ook nog een probleem bij de spoorwegen. Want na een aanrijding rijden tussen Den Dol en in Amersfoort geen treinen, daardoor tussen Utrecht en Amersfoort... meer dan een uur vertraging. Eigenlijk ben ik zeer benieuwd wat je wilde zeggen. Nee, nee, ik zeg niet. Start to run, maar niet voor Evi, dat zo meteen. Sport, korfballer Loek de Ruiter gaat voor 100 miljoen euro naar KDB 71. U hoort de voorzitter. Met die bedragen tegenwoordig in het internationale korfbal... is 100 miljoen voor Loek eigenlijk gewoon een koopje...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 Met Felix Meurders. Goedemorgen. Uit onderzoek blijkt dat dokters steeds langer doorgaan... met het behandelen van terminale kankerpatiënten. Dat geeft de patiënt ten onrechte het idee dat er nog hoop is. Maar de arts vindt het moeilijk om die hoop weg te nemen. En toch zou het eerlijke verhaal vaker verteld moeten worden... vindt gezondheidseconoom Guus Schrijvers. Dat geeft namelijk de patiënt meer kans... om zich op het onvermijdelijke voor te bereiden... en dat kan er ook nog schelen in de kosten. Guus Schrijvers is zo hier... Ruud Vreeman is niet alleen burgemeester, vakbondsbestuurder en PvdA-politicus geweest... maar ook al zijn hele leven een bluesliefhebber. In het boek Hoochie Coochie Man verbindt hij de blues met leiderschap. Ik hoor later de duur hoe dat zit. En we gaan naar Kamp Fladder. Dat was een werkkamp waar tijdens de Tweede Wereldoorlog 180 Joodse mannen verbleven... voordat ze werden afgevoerd naar Westerbork. Later dit jaar wordt er een nieuw museum geopend in en over dit kamp. Bij mij staat de deur al wagenwijd open. Zien, surf naar degids.fm. Gisteren lanceerde de bekende Vlaamse presentatrice Evi Graiaert... de Start to Run-app om beginnende hardlopers bij te staan. Eigenlijk ook bedoeld voor de Nederlandse markt... maar daar stak de Atletiek Unie een stokje voor. Dit omdat de Unie al een app heeft met dezelfde naam. En daarom kan verwarring ontstaan. Ik zeg dus, twee hardloop-apps met dezelfde naam is een slechte zaak. Waar of niet waar? Niet waar... Dat zegt Evie Grijjaard, de motor achter de Statoe hardloop-app. Goedemorgen. Goedemorgen. Volgens de Nederlandse AtletiekUnie unie ontstaat er verwarring... omdat hun app gekoppeld is aan een trainingsprogramma met echte begeleiders... terwijl uw app alleen maar lekkere loopmuziek brengt... met aanwijzingen voor verantwoord hardlopen. Ja, daar moet ik toch al even uh, iets tegen inbrengen. Uh, onze app is natuurlijk wel ontwikkeld door uh, professionals. Het klopt dat er niemand fysiek uh, met je meeloopt... Um, ...maar die schema's zijn opgemaakt door mensen die topsporters... ...zoals Van Nijs, uh, Tia Helleboud, Kim Kleisters, Philippe Gilbert enzovoort uh, begeleiden. Dagelijks begeleiden, dus dat zijn echt wel vakmensen. Uh, het schema is dus degelijk verantwoord. En wij lopen letterlijk en figuurlijk al sinds 2006... Onder de naam Start to Run. Al vanaf 2006? Uh, al vanaf 2006. Toen is de podcast uitgekomen. En uh, ja, ik, al die jaren is er geen enkel protest gekomen. Uh, de podcast was ook al heel populair bij jullie in Nederland. En nu plots is er wel protest. Uh, dus dat is een beetje vreemd. Maar nog even iets over die app. Doet uw app iets wat de app van de Athletiek Unie niet doet? Uh, de, het, het concept is eigenlijk helemaal anders. De app van de Atletiek Unie is uh, erop gebaseerd om uh, m, ja, leden te werven eigenlijk. Je moet eerst 45 euro inschrijvingsgeld betalen. Dan kan je nog een pakket van 7,95 euro, geloof ik, uh, bijkopen. En dan kan je beginnen aan, uh, aan de workshop start to run uh, onder effectieve begeleiding. Uh, de volgende is in maart 2014, dacht ik. Ja. En bij ons is het gewoon, uh, ja, je koopt aan uh, het schema wat je wil. Uh, er zijn verschillende schema's, niet alleen start to run, maar ook uh, 5 tot 10 kilometer halve marathon, volledige marathon uh, ook uh, trainingsschema's gebaseerd op een specifieke loopwedstrijd in Vlaanderen bijvoorbeeld, in België is het 10 miles in Antwerpen, zeer populair uh, ik was twee weken geleden bij jullie voor de Dam tot Dam loop. dat zou dan bijvoorbeeld een, een leuk voorbeeld voor jullie zijn, ja. specifieke trainingsschema's en ik spreek de mensen ook persoonlijk aan, en ja ik doe eigenlijk wat ik sinds 2006 al doe dus uh, ik denk dat de, de app van de Nederlandse atletiek Unie eigenlijk een beetje geënt is op onze podcast. Want, want um, die bestaat pas sinds 2009 hè? En, daarin, ja, uh, voilà. en wij zijn er al sinds 2006. Maar hoe is, is het dan in vredesnaam nou mogelijk dat de authentiek-Unie uw app heeft weten te weerhouden van de Nederlandse markt? Ja, geen idee. Uh, eigenlijk willen wij gewoon... Wij, wij hebben een, een uh, ja, serieuze dreigbrief ontvangen, zeg maar. Uh, met meteen uh, advocaten erop en zo. Dus wij waren daar een beetje van geschrokken, want het is eigenlijk vooral onze bedoeling om... Ja, wij hebben lopen omgetuned van iets wat toen nog in 2006 saai en eentonig was... naar iets wat als leuk gepercipieerd wordt, als tof. En dat is het ook. Uh, iets wat iedereen kan, wat toegankelijk maar is. Maar trekt u zich onmiddellijk iets aan van zo'n dreigbrief dan? Nee, nee, nee, maar wij willen vooral geen, geen ruzie maken. Uh, ik wil geen negatieve vibes rond het fenomeen van het lopen en start to run. Dus daarmee hebben we beslist om uh, eerst even aan tafel te gaan zitten. Ik ben ervan overtuigd dat we daar uh, zeker en vast gaan uitgeraken. Maar wat is dan de achtergrond? Gaat het vooral om geld bij de Atletiek Unie? Denkt, ah, denkt u dat ze bang zijn om klanten te verliezen? Um, ja, het, het is natuurlijk zonder dat, dat wij iets gedaan hebben... is die podcast dan uh, beginnen leven bij jullie in Nederland... Uh, uh, ik ben al een paar keer te gast geweest op bijvoorbeeld de Dam tot Damloop. Nu zondag zit ik ook in het Vondelpark uh, voor Viva, Flair en Libel. Kijk. Uh, voor een hardloopclinic. Dus ik, ik denk dat ik... Uh, het, ja, het, het is spontaan gegroeid ook bij jullie. En mensen, mensen vonden het leuk, zijn het blijven doen. En uh, willen nu ook die app doen. Dus ik denk inderdaad dat ja, money makes the world go round natuurlijk. Hè? Dus uh, dat, het, dat, dat er wel een beetje achter zit. Ja, ja u gaat praten met de Athletique Union, zei u net. Wanneer gaat dat gebeuren? Volgende week dinsdag zitten wij constructief... ...samen aan tafel. En als u dan de naam van uw app moet veranderen... ...kan dat dan? Ja, uh, als het echt moet... Ja, dan, ...dan gaan we dat doen... ...maar start to run heeft vele vaders. Uh, het is onmogelijk om, om dat te claimen... eigenlijk. ...en ik zeg het... ...gezien wij al sinds 2006 onder die naam... ...de podcast en verschillende boeken hebben gelanceerd... ...zie ik niet in waarom... Uh, waarom ...we bijvoorbeeld niet start to run ...met Evie bijvoorbeeld... ...dan, dan is dat toch een duidelijk onderscheid. Oh, dat zou ik met... doen, ja, met Evie. Ja, voilà. Dan is het duidelijk, denk ik, hè? Alsjeblieft. Evi Graiaat, Vlaamse presentatrice en de motor achter allerlei hardloopprogramma's... over de twist met de Nederlandse Atletiek Unie. Dank en succes. Graag gedaan, dank De wel. Over de Tweede Wereldoorlog in het algemeen... en de Jodenvervolging in het bijzonder is al veel bekend. Toch zijn er nog altijd gebeurtenissen die onderbelicht zijn gebleven... zoals het bestaan van Joodse werkkampen. In Vledder, in een originele barak van dat werkkamp... komt het zogeheten kijkdoosmuseum. En verslaggever Robert-Jan Boy is alvast ter plekke. Ja, Er wordt hier gewerkt aan een, een aantal uh, kijkgaten. Ik kan geloof ik naar binnen kijken. Ja, kan u, meneer van der Oort, kijken? Zeker, ja. Ja? Iets tegen verder weg? Tegen de muur. Te de schep moet tegen de muur. De schep moet tegen de muur. Die, de werd... schep moet tegen de muur. Die is uh, tegen de oorspronkelijke uh, barakwand, uh, zeg maar. De oorspronkelijke barakwand. Ja, Dit is, is een hele lange zwarte barak. Ja. In de middel of nowhere. Dat klopt. En dat was eigenlijk alle 40 werkkampen waren in de middel of nowhere. 80 meter lang. Klopt. In de middel nowhere, ja. Je moet er niet aan denken dat je daar zit natuurlijk. Nee, ik noem het ook uh, verbanningsoorden. Het was niet uh, toevallig dat daar de joden heen gebracht werden. Het was ver van de bewoonde wereld. En je moet je voorstellen als je dan in Amsterdam of Den Haag woont... En je werd opgeroepen om naar een werkkamp in Drenthe of in Friesland te gaan. Ja. Of in Overijssel. Dat was inderdaad voor die mensen in de middle of nowhere verbanningsorde. En nou is het gekke. Het is een hele lange brak. Maar de helft van de brak is in gebruik. Door een Jeu de Boel vereniging. Een voetbalvereniging. Ja. En dan hier het uiteinde. Dat is dan van de stichting Joodse Werkkampen. Dat staat er ook op. Ja. Een bedekt raam is dit. Met dus die kijkgaten erin. Kijk nog even eens. Wat zie ik eigenlijk? Ik zie een deur. Ik zie een bridge in de verte. Bedden. Ja, dit hebben we eigenlijk zoveel mogelijk in de oorspronkelijke setting uh, teruggebracht. Met originele materialen. En je had het net over de uh, vele verenigingen die hierin ja. zitten. Daar zijn we eigenlijk heel erg blij mee. Omdat als die er niet geweest waren, was deze barak al lang weg geweest. Hmm. Hmm. Juist omdat hier in al die jaren eigenlijk verenigingen hebben gezeten. De voetbalclub ja. Veudeboel ja. is hier bewaard gebleven. En op het moment dat die dreigde geprivatiseerd te worden... toen zijn we eigenlijk als Stichting Joodse Werkkampen ja. hier ingestapt. Ja. Van wij willen hier ook iets doen om te garanderen dat deze brak behouden blijft. Dus dan krijg je dat de jeugd en de, de ouderen... Die komen hier automatisch. De ja, ja. Toch ouder, die zijn de meestal ouderen, die, die gaan hier even kijken. Ja. Hier is nog een kijkgat. Oh, daar zie ik een briefkaart. Oud handschrift. 1942 staat erboven. Dat, dat is een, een cruciale datum, geloof ik, hè? 42. In 42 was de periode van de werkkampen 9 maanden... En die briefkaart die hier hangt, die was van Ben Pijnappel. Dat was een Joodse dwangarbeider uit Amsterdam die in het kamp Elsloos had En die heeft die kaart in het kamp de land weer ontvangen. Hoe zit het precies met die Joodse werkkampen? Want ze hebben negen maanden bestaan, heb ik begrepen. Ze hebben negen maanden gefunctioneerd. En ze zijn, uh, kijk, het waren werkkampen eigenlijk onder Nederlandse leiding. De Heidemeij was erbij betrokken. De Rijksdienst voor de Werkverruiming was erbij betrokken. Ja. Het was duivels slim van de nazi's, want die bedachten natuurlijk allemaal. Waarom was het zo slim? Omdat ze de Nederlandse instantie voor een karretje spannen. Mm. En het leek eigenlijk, kijk, de maatregelen tegen de Joden werden natuurlijk gaandeweg opgebouwd. En het leek van, uh, ja, men moest naar een werkkamp. En dat vond men over het algemeen mm. ja, vond men niet leuk. Men was het werken op het land ook niet gewend. Mm. Dus, maar ze dachten wel van, nou, als het niet erger wordt dan dit, dan mm. kunnen we wel naar zo'n werkkamp gaan. En 1942 was het meest heftige jaar in de hele Jodenvervolging. Het was ook het jaar dat de Davidster, de Jodenster, werd ingevoerd. Ja. Dus de mensen liepen hier ook op het land te werken. Ze moesten heiden, ontginnen, ja. zandpaden aanleggen met de Davidster op. Ja. En in één gecontroleerde actie, in de nacht van 2 op 3 oktober... zijn eigenlijk al die ruim 40 werkkampen door de nazi's leeggehaald. Ja. Mensen naar Westerbork vervoerd. En vervolgens naar de vernietigingskampen. En je kunt wel zeggen dat 90, 95 procent van de mensen die in de werkkampen zaten... niet overleefd heeft. En wat gebeurde erna? Ging men toen rechtstreeks naar Westerbork? Ja, men moest uh, in de meeste gevallen, als het enigszins kon, lopend van deze werkkampen naar Westerbork. Hmm. Daar zijn uh, de meesten naar hooguit enkele weken geweest. En toen gingen ze op de transporttreinen richting Auschwitz. Kunnen we toch even naar binnen gaan? Want het is wel een kijkdoos. Ja, prima. Deze halletje. Ja, hier rechts zit dus de Zee de vereniging. Hier links uh, heel oud hout. En niet zomaar hout, dit, dit is de oorspronkelijke ja, barak die in het kamp Vochtlooi heeft gestaan. Kijk, en hier zie je het van dichtbij: de Britse, een oude tafel hier met een kleedje erop, potkachel. Kijk, er is ook een schrijnend aan de wand, overal, overal met... met een Jodenster inderdaad. Ja, ja. En een pet, koffers. Dus hier zaten de mensen. Hier zaten ze gewoon. En in... Dachten ze van nou, we werken hier en Precies. straks gaan we weer terug. Precies, ze moesten. Uh... Hard werken, s'morgens vroeg op, s'avonds laat weer zeg maar, hier in de, in de barak. Ja. In het begin was het nog redelijk uh, ontspannen, maar het regime werd eigenlijk steeds uh, strenger. Er kwam censuur in de kampen, ja. men kreeg steeds minder te eten. En ja, toen was het op 2 of 3 oktober in die nacht was het afgelopen. Marian, is dit? Dat klopt. Vrijwilligste ja, van de Vrijwillig, Stichting joost ja. Kampen. Ja, Hoe is het om hier bezig te zijn? Dat is heel leuk om te doen. Het is, uh, het is, uh, je ziet iets uh, dat je wat opbouwt. En, uh, en samen met Jan hebben uh, nou, we heel wat uurtjes in zitten. Wat voor gedachten heeft u erbij als u hier bezig bent? Nou, gedachten van, uh, dat, dat dit stukje historie uh, bekend moet, uh, moet raken. Waarom moet het bekend raken, dit? Het is gewoon altijd goed om heel waakzaam te zijn... dat het uh, geleidelijk begint en dat het, uh, waar het eindigt, dat is uh, u wel bekend. Kijk, toen dan ook naar deze tijd... Het is altijd goed om waakzaam te zijn. Uh, mensen worden nu ook gestigmatiseerd, in hokjes gedrukt. Nou, dat gebeurde natuurlijk in die tijd uh, op een afschuwelijke manier. En ik denk, uh, ouderen die de oorlog hebben meegemaakt... die weten iets van de werkkampen, hebben we gemerkt. De generatie van mijn leeftijd weet er bijna niks van. En kinderen, ja, dat is een totaal onbekend verhaal. En Wij proberen ook de jeugd hierbij te betrekken. Wanneer zijn de kijkgaten helemaal open? De kijkgaten worden nog uh, dit jaar uh, officieel geopend, het kijkdoosmuseum. Vandaag een voorproefje. Veel succes. Een bijna vergeten Joodse werkkamp in Vlaanderen, maar er komt dus verandering in. Onder meer door Nick van der Oort van de Stichting Joodse weerkampen. Het museum is eind dit jaar open voor het publiek. Ze bestaan sinds 2002 en hadden vijf jaar later een hit: One Republic.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 De Amerikaanse band in Colorado. En dit nummer heet Apologize. Is zoals gezegd, een hit. De maar dit gaat zo. Dit is zo dwars door alles heen. Heb je ineens littekens? Heb je. Ja, door bestraling ook. Weet je, je krijgt een rare huid. Het ziet er allemaal raar uit. Het is naar. courette Milena D'Anjou die in het EO-programma de kist vertelt... over de invloed die kanker en chemotherapie hadden op haar leven. Ondanks de impact van die chemotherapie... worden kankerpatiënten die ongeneeslijk ziek zijn... vaak te lang doorbehandeld. Dat blijkt uit onderzoek van het Zwolse Isala Ziekenhuis. En hierdoor houden arts en patiënt elkaar voor de gek... en worden er onnodige kosten gemaakt... Gezondheidseconoom Guus Schijvers pleit dan ook voor eerlijke voorlichting van arts aan de patiënt. En de heer Schrijvers zit hier. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe komt het dat artsen en patiënten te lang doorgaan met chemotherapie? Patiënten hebben hoop dat het bij hun toch nog aanslaat. Dat is bijna het gedrag van een gokje bij een loterij maken. Ja. Het is niet zo dat het helemaal niet werkt. Maar één op de honderdduizend patiënten, in ieder geval een hele kleine kans, dat het wel werkt. En dan heb je heel strijdlustige patiënten die zeggen: Ik blijf, ik ga strijdend ten onder. En de uitstand. dan? Die kan Je hebt ook artsen die dus erg graag willen pleasen. Dat heet zorg op maat bieden. Nou, uh, meneer Schrijvers, als u zo graag wil doorgaan, nou, dan bied ik u dat wel aan. Dus dan ga je met de patiënt mee. En dat is niet goed, nee. want die dokter die mag alleen zinvol werk doen. Die mag niet iets aanbieden wat niet werkt. Maar goed, die patiënt gaat stijgen, die wil doorleven. Die en die gaat ver, naar die een hoog. collega, die gaat ja. naar een ander ziekenhuis... en die wil dat toch hebben. Ja, en dan zegt zo'n dokter, ja, laat hij dan maar bij mij blijven... dan mag hij nog wel een paar keer een palliatieve chemokuur hebben. Het is dus nu belangrijk dat de vereniging van artsen die daarover gaan, dat, dat zijn allerlei wetenschappelijke verenigingen, ook eens goed nadenken, dat je je zeggen, oké, okay, we gaan het vijf keer u nog palliatieve chemocube bieden. En palliatief betekent dan uh, pijnverzachtend al? Dat, uh, dat is dus symptoombestrijding. Ja. En uh, palliatief wil zeggen, pijnbestrijding, heb je geen pijn, of je ligt niet in je drek, of je hebt, bent niet depressief, of je bent niet de hele tijd misselijk, maar je gaat wel dood. Ja. en dat is dus palliatief maar die chemokuren als dat palliatief is alleen maar symptoombestrijding, dan zijn er wel andere manieren ook om het leed te verzachten van kankerpatiënten in hun laatste levensfase. Want wat blijkt uit het onderzoek? De periode tussen het einde van de laatste chemokuur... en het overlijden van de patiënt wordt steeds korter. Een groep ongeneeslijk zieke longkankerpatiënten... die in 2004-2005 werden behandeld in het Isala ziekenhuis... stierf gemiddeld vijf maanden na de laatste chemokuur. Dat was dus 2004-2005. In 2009-2010 was dat gemiddelde drie maanden... Dus dan ga je dus door bijna tot op het echte sterfbed. Ja. Tot twee maanden van tevoren. Ik vind het heel dapper van de artsen van het Isla uh, Kliniek in uh, Zwolle... dat ze dit in Medisch Contact, dat is het vakblad van de artsen... ook hebben gepubliceerd. En je ziet nu eigenlijk ook over de hele linie vanwege die schaarste in de ziekenhuizen... dat de artsen kritischer worden. Maar de patiënten zelf... Die willen toch vaak nog die ja. laatste strohalm hebben. Dus daar moet over worden gepraat. Maar het gaat toch ook over de kwaliteit van leven? Het, wat heb je nog over? Als nou. je chemokuur hebt, dan... Ja. Vaak ben je dan ook al uh, kostmisselijk. Of is ja, het in dit kot. geval niet het geval? Nou, in dit geval is dat, kan dat ook zijn. Dus die arts moet dus ook goed uitleggen. Wellicht kunt u met deze kuur nog twee, drie maanden langer leven. Maar u, bent, uh, u moet 18 uur per dag slapen dan. En u bent misselijk. En u kunt geen eten even gedragen. En u heeft uh, wisselende uh, bloeddrukken. Dat, zijn allemaal, dat moet wel goed verteld worden. Yeah. Ik ben een wetenschapper. Ik weet uit studies dat als de arts goed voorlicht... dat mensen echt niet de duurste behandeling willen. Maar dan moet je het goed vertellen. Want het is een dure behandeling? Ja, chemokuren die zijn per keer, dat je aan het infuus zit... ben je wel duizend, uh, 2000 euro kwijt. Dus op het moment dat de artsen wat meer voorlichting zouden kunnen geven... en de patiënt zouden weten te overtuigen dan scheelt dat in de kosten van de gezondheidszorg. is ja, vreed ook gezegd op dit moment ja. voor de chemopatiënten die nu luisteren. En wat ook wel meespeelt, als patiënten hoe dan ook behandeld willen worden... met een chemokuur of wat je ook hebt met bestraling... misschien is het voor hunzelf ook beter dat ze drie maanden rustig afscheid nemen en niet van god nou ja, iedere keer rijden naar het ziekenhuis en dat soort dingen. Want wat uit onderzoek blijkt dat de patiënten die dus wel palliatief zijn behandeld, maar niet met een chemokuur, eigenlijk nog de laatste maanden een betere kwaliteit van leven hebben. Want als je dus echt strijdbaar ten onder wil gaan en dan krijg je bij je begrafenis wel een hele mooie speech voor heeft gevochten voor het leven tot het laatste moment. Maar het is wel ook wel weer het kost heel veel energie en misschien kun je die dan beter gebruiken om met je kinderen nog eens het uit te huilen, door te praten... echte afscheid te nemen in een paar weken. En niet die, dat jachtige van... ik wil hoe dan ook... Ja. de laatste strohalm pakken. Hoe ver mogen artsen gaan... om ongeneeslijk zieke patiënten door te behandelen? Ja, Dat is een eeuwig omstreden onderwerp. Daar moet wel iets over worden gezegd. Kijk, als je, je hebt het ook bij intensive care. Dan als, je, als u of ik vier organen het niet meer doen, hè? je leven niet en je nieren... dan is er eigenlijk geen herstel mogelijk. En dan kun je wel met alle, letterlijk met allemaal toeters en bellen... nog in leven worden gehouden. En dan moet je dus een beslissing nemen, nee. wij halen de stekker eruit. Dat heb je ook bij die palliatieve gemelkuren. Maar dat moet wel op het niveau van de beroepsgroep worden vastgesteld... dit vinden wij niet meer zinvol... Daar is ook een rechtszaak over geweest bij het UMC Utrecht een paar jaar geleden. Dat de familie hoe dan ook doorbehandeling wilde op de intensive care. En de artsen zeiden ja, dit is zinloos. Wij moeten alleen zinvol arbeid doen. En dat heeft het UMC Utrecht toen ook gewonnen. Ja. En die patiënt is naar een hospice gegaan om rustig te overlijden. En men heeft dus de behandeling en uh, allemaal orgaanondersteuning heeft men afgeschaft. Dus wat je nu krijgt in deze jaren, dat we... Uh, omdat er niet zoveel uh, geld meer bijkomt. Dat we kritisch gaan nadenken. Uh, is dit nog wel zinvol? En ik, ik denk dat dat ook de beste manier is om beter met geld om te gaan. Dat je zinloze dingen stopt. Maar zijn de beroepsgroepen van arts hier aan toe dan? Ik merk het wel. Ze zijn... Kijk, dit is al een voorbeeld. Hè? Die dokters bij de Isla-klinieken zeggen... ja, jongens, dit, hier moeten we wat aan doen. Ja. Dus uh, je krijgt... het probleem wordt gesteld. Je merkt nu ook al dat over de hele linie... dokters en ziekenhuizen uh, terughoudender worden... met voorschrijven van medicatie... het opnemen van patiënten... lichtduren, verkorten. En er zijn dus nu ook ziekenhuizen... en dat is, uh, stond ook in de krant vandaag... van ja, uh, wij hebben volgend jaar minder budget... En ja, ik, ik gun iedereen zijn werk in het ziekenhuis. Maar ik ben eigenlijk wel blij als we eigenlijk alleen nog maar zinvolle dingen doen in de ziekenhuizen. Ja. Maar er zijn nog geen richtlijnen voor? Nee, voor er artsen. zijn geen richtlijnen. En zeker bij het einde van het leven liepen de politici onze hete brei omheen bij de verkiezingen van een anderhalf jaar geleden. Van ja, moeten we dat maar allemaal wel doen? Ik denk dat we die discussie eerst eens even met cijfers moeten ondersteunen. Nou, dat, heeft, dat hebben de dokters bij de Isla klinieken gedaan. Maar dat kun je bij veel meer patiëntengroepen doen. Is het bestralen, palliatief bestralen nog wel altijd zinvol? Is het behandelen op een intensive care altijd wel zinvol? Hoe zinvol is het om een 95-jarige die toch niet meer loopt... toch een nieuwe heup te geven? Ja, dat gebeurt nog... dat nog? Nee. Nee. Niet nee, veel. Nee, maar nee. misschien een verkeerde voorbeeld. Dank ja. u wel dat u me corrigeert. Maar het is uh, wel het voorbeeld wat meestal ook uh, zo wordt genoemd. Is iemand die terminal is ervan te overtuigen dat de behandeling moet stoppen? Dat moet je, er is een taboe in de Nederlandse samenleving. en ook elders in Europa. om hierover te spreken. Je moet er vroeger, eerder mee beginnen. Wat je vaak ziet bij kankerpatiënten. en dan komt een recidieve of een metastase. En dan laat zo'n kankerpatiënt zo'n opmerking. Nou, ik denk dat ik toch wel over een paar jaar dood ga. Dat ja. is, familie... is een uitzaaiing. Hè? Ja, een nieuwe uitzaaiing. Uitzaaiing, ja. ja, sorry. En dan krijg je in de familie al gauw kop op. En niet denken, het werkt allemaal wel. En toch zou het goed zijn als je in de familie, in de, als vriendin, als vriend. Als er zo'n kankerpatiënt zo'n opmerking maakt, ga er serieus op in. Ja. En, er, en dat kun je niet plannen. Je kunt niet zeggen, nou, het derde bezoek van de dokter... gaat over dit of dat. Nee. Maar ook de arts. Als, als je dus ziet dat mensen even nadenken... Ik heb het zelf ook wel bij vriendinnen en vrienden... die zeggen van ja, ik ga ik denk niet dat ik oud word. Dan kun je zeggen, als je niet te zeuren... kom op, we gaan lekker genieten van het mooie weer. Nee, ga er eens even op in. Hoe kom je daarbij? Dat nee. is een goede vraag. Heb je erover nou nagedacht? Denk je daar al langer over? Of is het alleen vandaag dat je een dip hebt? Dus dat praten erover... er is dus een taboe op uh, de terminale fase... er is ook een taboe op het krijgen van een, een broerte... er is een taboe op discussies over het vraagstuk van uh, dement worden... En ja, ik roep op via uw programma, praat er eens even vanavond om. Maar niet, ga het niet agenderen. Nee. Maar het komt, af en toe komt het boven. En niet alleen de familie natuurlijk, maar de arts moet ook een sturende rol en, hebben in en deze. En die moet zorgen dat hij meer tijd nodig heeft om die patiënten van te overtuigen natuurlijk. Maar levensproblemen hoef je niet allemaal bij de dokter neer te leggen. Hartelijk dank. dank, Guus Schrijvers. Hij is uh, oud-hoogleraar volksgezondheid en gezondheidseconoom. Dank u wel, graag gedaan. Dit is Radio 1. Halve minuut over half twaalf door Alp Megens met het NOS-journaal. Voor de kust bij het Italiaanse eiland Lampedusa is een boot met vluchtelingen omgeslagen. Zeker 62 bootvluchtelingen zijn verdronken, melden Italiaanse media. Er zouden 500 mensen aan boord zijn geweest. Volgens berichten brak er brand uit aan boord van het vrachtschip en sloeg het vervolgens om en zonk het. De reddingsoperatie bij Lampedusa is nog in volle gang en hulpverleners melden dat overal lichamen drijven. VVD en PvdA willen dat gedeeltelijk arbeidsongeschikte... om de twee jaar worden herkeurd. Volgens VVD-kamerlid Schut blijkt bij periodieke herkeuringen... dat ongeveer een derde van de mensen met een via uitkering minder dan 35% arbeidsongeschikt is. Een hoge rechter in Indonesië is opgepakt op verdenking van corruptie... en werd op heterdaad betrapt. Politie arresteerde de rechter van het Constitutionele Hof... toen hij bijna 200.000 euro kreeg van een zakenman en een parlementariër. En ook die twee zijn opgepakt. En Nederland is in de Europese Unie koploper op het gebied van het gebruik van sociale media. Vorig jaar waren zeven op de tien Nederlandse internetters actief op sociale media. Waarbij Facebook en Twitter het populairst zijn, zo meldt het CBS. Vrijwel alle Nederlandse jongeren zijn actief op die sociale media. Daarna daalt het percentage naarmate de leeftijd stijgt. Bij mensen van 75 jaar en ouder is nog 18% altijd actief op die sociale media. Dat zijn de hoofdpunten. Jolanda de van der Velden met het verkeer. Nog wat drukte op de A12 Duitse grens richting Arnhem. Voor de grens drie kilometer en verderop bij Duiven nog eens drie. En na een er tussen Den Dolder en Amersfoort geen treinen. Daardoor hebben treinreizigers tussen Utrecht en Amersfoort meer dan een uur vertraging. Het is gids .fm. Met Felix Burders. Zometeen Deense treinen en de blues. Hier is Letten Soul. Every evening, when all my dish is through, I call my baby and ask her watch her with you. I at some movies, but she don't seem to be gay then she asks me why don't I come to her flat and have some supper and let the evening pass five by taking records besides a groovy high five. I say, yeah, yeah. That's what I say. I say, yeah, yeah.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 I say yeah yeah. That's what I say. Yeah yeah.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 Terecht, oude lulle muziek. Het is 48 jaar oud. Dit nummer van Georgie Fame en de Blue Flames. Ja, yeah, ja. Yeah. Vara. De gids.fm. De wereldontvanger. En dan vangt er nou het goedemorgen. Jij gaat naar Denemarken. Ja, daar is eerder deze week de 82e en laatste nieuwe IC-4 trein afgeleverd door het ons welbekende Ansaldo Breda. Nou, dat is hem dus, de IC4. Althans, het, het geluid ervan. Als je het mij vraagt, is het wel een mooie trein. Een mooie trein, mooier in elk geval dan, die, dan de Vira. Ja, met zijn me, gekke hem luisteren op beeld op onze site. Ja. Ja, het wordt wel een toonbeeld genoemd van minimalistisch Scandinavisch ontwerp. In combinatie met het uh, Italiaans design van uh, Pininfarina. We uh, waren er ook bij betrokken. En Pininfarina voegde Italiaanse chic en gebogen lijnen toe. Nou, hij, hij lijkt een beetje op de Duitse ICE. Uh, die snelle trein die ook wel in Nederland wel eens op het spoor zit. En dan noemde je net al... Saldo Breda, nou, die kennen wij als maken natuurlijk van de Vira. Ja. En dat is niet bepaald een mooi product geworden. Hoe zit dat in Denemarken? Nou, in Denemarken hebben ze daar ook al behoorlijk koppijn van gekregen. Uh, die treinen die werden in het jaar 2000 besteld. En het Deense spoorwegbedrijf DSB wilde ze vanaf 2003 laten rijden. Nou, dat is helemaal niet gelukt. De eerste treinen die werden pas geleverd in 2006. En toen hadden de Deense spoorwegen al een schadevergoeding bedongen... van zo'n 300 miljoen euro wegens... Te late levering. En de treinen die wel zo'n beetje mondjesmaat in Denemarken arriveerden... die kampten van begin af aan met grote problemen. Bijvoorbeeld met het koppelen van meerdere treinstellen. Dat vertelt productiemanager Thomas Bergström van de DSB aan het Deense TV-journaal. Ik heb zo'n koppeling. Maar ik heb het hele koppeling van de loven en de deuren. En ik heb het hele grote van het klimasysteem. Ik heb het problemen met dat het een beetje warmer in één woon en in de ander... Je problemen met verdeling Ja, de, de kwaliteit van de koppelingen, de, de koppelingen om meerdere treinstellen aan elkaar te maken, die voldeed niet aan de Deense eisen. En daardoor kon de DSB verschillende treinstellen niet combineren tot die supersnelle intercities, wat ze van plan waren. Eigenlijk werd die, IC, of die IC-4 werd een beetje gedegradeerd tot een, tot een boemeltreintje. Was alleen te gebruiken als stoptrein. Nou, de IC-4 heeft ook een heel innovatief uh, systeem met een treeplank. Die treeplank die gaat automatisch naar buiten, dat die precies op het perronhoogte komt. Ook verschillende hoogten van die. Van per die perons, daar kan hij dan precies op aansluiten. Nou, dat is één groot, dra één groot drama. Die dingen gingen om de havenklap stuk, allemaal storingen... waardoor de treinen vertraging opliepen, gefrustreerde reizen. Nou, De treeplanken worden allemaal vervangen. En volgens Thomas Bergström van de DSB... Uh, werkte ook de airco en de verwarming niet goed. En zijn al die problemen nu inmiddels onder controle? Je uh, Voor een deel wel. Uh, er worden allemaal uh, aanpassingen uitgevoerd... maar om die koppelingsproblemen bijvoorbeeld op te lossen... daar zijn hele uitgebreide, technische, dure aanpassingen nodig... Anders worden die treinen weer niet goedgekeurd voor, voor het Deense spoor. Nou, er zijn nu maar 23 van de 82 treinen zijn nu in gebruik. 23 maar. 23 maar de rest is, is nog niet gekeurd of komt niet door die keuring heen... of kan met andere mankementen. En volgens Manius Bredsdorf van het Ingenieurenvakblad... is het maar helemaal de vraag hoeveel van die treinen ooit zullen rijden. Want hij zegt, ja, bij het nieuwe materiaal dat Ansaldo Breda heeft geleverd... blijven problemen opduiken. Er nou, is in ieder geval één positief nieuwtje... want je had het over die Italiaanse treinenfabrikant... dat die al 300 miljoen euro aan de Denen heeft toegezegd vanwege die late levering. Dat is in ieder geval wat, toch? Dat geld is in ieder in, in geval in de pocket. Maar zelfs met dat geld is de IC4 een stuk duurder uitgevallen... dan was begroot. Uh, ongeveer 150 miljoen duurder. Nou, dat komt door reparaties, door aanpassingen... door als dat ding uitvalt, moet er, moet er vervangend uh, treinmaterieel uh, gehuurd worden. Dat is allemaal veel duurder. En de Deense liberale oppositie is er helemaal klaar mee. Woordvoerder Christian Lorentzen. Ik u om dat de hele scène om IC4 uh, in schandalen... Og vi er alle sammen rigtig trætte af det. Men nu har vi altså brugt penge på de her tog, og hvis der er nogen af dem, der kan køre... Ja, Lorenzen zegt, die IC4-treinen zijn een schandaal. We moeten de rotzooi nu opruimen. En eens goed bekijken hoeveel we van die treinen eigenlijk nodig hebben. Dat zegt Lorenzen van de Liberalen. En wat hem betreft gaat er geen cent meer naar de aanpassing van al die treinen. Hij wil wachten tot in Denemarken een nieuw elektrisch spoornet wordt aangelegd. Uh, de bedoeling is dat dat, uh, dat dat klaar is in 2025. En dan wordt die IC4, die rijdt op diesel. Die wordt dan voor een deel overbodig. Daar denkt de minister van Transport denkt daar anders over. Zij denkt nog wel dat die trein dan nodig is zal zijn maar die deense oppositie wil dus eigenlijk dat die onduidelijke treinen retour Italië gaan net zoals Anès hier Um, nou weet je, die, deze spoorwegen die hebben er een ontzettend een jarenlange juridische strijd op zitten met, uh, met Ansaldo Breda. Uh, omdat het bedrijf zich keer op keer niet aan de levertijd hield. Nou, die 82 e trein die arriveerde net voordat de laatste deadline van de DSB zou aflopen. Ja, en nu zitten die spoorwegen in feite aan de treinen vast. Dus alle treinen? Aan alle treinen vast. Ja, dus die kunnen niet worden teruggestuurd. En uh, nou zouden de Italianen eigenlijk 83 treinen leveren. Er ontbreekt er dus één, maar die zal wel nooit op het Deense spoor rijden. Journalist Frederik Linde die vond de trein namelijk een half jaar geleden in Libië. Ik kan the, the can can de trein Ik kan de trein you Kan je het zien? Deze dit is dansk. Als je kijkt naar dan staat er DSB. Ergo, so dan is DSB's ic 4 in Libië. Ja, hoe kwam dat ding daar nou terecht? Uh, Silvio Berlusconi, in de tijd premier van Italië... heeft een paar jaar geleden uh, dit rij cadeau gedaan aan Muammar Gaddafi. Ze waren ja. toen nog hele goede vrienden. Nou, daar staat de IC4 stil op het enige spoorlijntje in Libië. Maar ja, in uh, Denemarken had het ding waarschijnlijk ook stilgestaan. van Kaf, dankjewel. Willem Frank den Hout. De, de Gids.fm hij is een van de meest invloedrijke wijnexperts van Nederland. Jaarlijks verschijnt de grote Hamersma. Dat is een naslagwerk met een overzicht van vele honderden wijnen. Maar ook op internet is hij heel actief. Over zijn leven online praat hij met Simone Wijmans. De webwereld van Harold Hamersma. Ik heb ruim 6000 Twitter-volgers. En ik denk dat ik zo de helft van mijn werkdag die 16 uur beslaat online ben. De nieuwe uh, grote Hamersma die ligt net in de winkels. En daarnaast is er ook een Superwijn-app gelanceerd. Wat is die Superwijn-app? Ja, de Superwijn-app is een app uh, die, uh, die omvat de wijnen uit de supermarkt... die ik positief heb beoordeeld. Dus die hoger hebben gescoord dan een zeven. Dus alle wijnen van alle supermarkten staan erin. En bovendien staan alle actuele aanbiedingen erin. Dus alle actuele aanbiedingen van de wijnen... Die je in de supermarkt kan kopen, die staan iedere week meteen ook in de app en zijn geüpload. En er zijn natuurlijk al meerdere apps op wijngebied. Waarom is dit nou een app waar mensen op zitten te wachten, volgens jou? Om te beginnen is het mijn vak om uh, de wijnen professioneel te beoordelen. Dus dat doe ik al jarenlang. Dus vanuit die, uh, vanuit die optiek heb je dus iemand die, mm, van, van een naam. Ik zeg, hey, die man die ken ik uit het NRC of uit het Parool. En wat extra aantrekkelijk is, het gaat alleen om de lekkere wijnen. Dus je wordt meteen naar de goede wijn geleid. Als ik een wijn dus niet goed heb beoordeeld of niet heb beoordeeld... dan geeft hij binnen het assortiment meteen een alternatief in... Dat in de soort die je hebt gezocht. Dus jij zocht die soviomla, die stond er niet in. Niet beoordeeld, niet goed beoordeeld. Dan geeft hij meteen een goede die een goed cijfer heeft gekregen binnen het assortiment... van die desbetreffende supermarkt. Nou, zei je dat je zo'n 6.000 mensen hebt op Twitter die jou volgen. Wie volg je zelf? Wie zijn goed op eet- en wijnvlak? Ik volg een aantal van mijn collega's. Nicolas Kleij bijvoorbeeld, met wie ik nu samen een boek aan het schrijven ben. Dat is ook weer leuk, omdat iedereen denkt dat wij enorme concurrenten zijn. Dat zijn we ook, maar we zijn ook vrienden. conculega's. Concurlega's. Con -collega's. Ik wil dat woord niet gebruiken, Simone. <lacht> maar we doen het toch maar eventjes. <lacht> en dat ben ik nu aan het doen. En ik, ik volg Mek van Dinter, de volgstrand restaurant, uh, recensent en ook internationaal volgen een aantal uh, mensen. Ja, wie, wie zijn goed? Wie zijn de internationale Harold Hammersmaas? Nou, ik kan mij niet meten met Jensen's Robinson... want dat is dus de echte de grande dame van de Engelstalige wijnschrijverij... die dus en in, in Amerika, in Australië, Nieuw-Zeeland en in Engeland... Uh, heel erg gelezen wordt. Zij is echt uh, de godin van de wijnschrijverij. Zij is voor mij een heldin. Ik, ik lees ook veel van haar. Ik ontmoet haar tijdens uh, grote proeverijen nog wel eens. En uh, dan, dan spreken we wat met elkaar... Ja, je bent een van de uh, bedenkers van Foodtube. Dat is een soort YouTube voor mensen die houden van eten en drinken. Ja, wij, wij, Ronald hoe en ik die reizen veel internationaal ook om te eten en te drinken. Omdat dat nou eenmaal ons werk is. En uh, wij zaten een aantal jaren geleden in Californië. Waren wij aan het reizen van een restaurant naar een nieuw uh, wijndomein. En dan zit je anderhalf uur in de bus... En Mining Our Own Business, uh, riep ik tegen hem gut. Ronald, het zou misschien leuk zijn om eens een keer een site te hebben... met alleen maar filmpjes over eten en drinken in de Nederlandse taal. En er staan hier nu bijna 1100 filmpjes op en die zijn al 5 miljoen keer bekeken. Dus je ziet demonstraties van topkoks, maar ook huisvrouwen die een gehaktballetje draaien. Dan moet je zeker even naar kijken. Er wordt op dit ogenblik Mand, dat is de chefkok-eigenaar... van uh, restaurant Bordewijk in Amsterdam, die geeft een, een masterclass in tien delen hoe je een speenvarkentje moet vullen en maken in de oven. We beginnen over het borstbeen. De bedoeling is om het vel heel te houden. Waardoor die in zijn geheel mooi braadt in de oven. En dat wordt heel goed bekeken. En het leuke is, ik weet dat ze dat op veel ROC's... waar uh, koken wordt gegeven en gastheerschap... daar dienen ze vaak als, als lesmateriaal. Dus dat is ook weer grappig om dat, uh, om dat mee te maken. Uh, we eindigen deze rubriek vaak met uh, muziek. Een nummer waar iemand online veel naar luistert... via YouTube of Spotify. Luister je naar muziek terwijl je wijn drinkt? Je kunt naar muziek luisteren als je wijn drinkt. Er is zelfs een, een soort, soort top 10 waarin ze zeggen, als je naar deze muziek dit nummer luistert... dan smaakt je Cabernet Sauvignon lekkerder. En als je naar deze uh, uh, luistert, dan smaakt je Sauvignon Blanc lekkerder. Ik kan het niet. Als ik zit te schrijven en ik schrijf de hele dag door... of ik zit de hele dag te proeven... muziek lijkt mij ontzettend af. Of gewoon ik ontzettend dol op ben. Uh, maar ik ga meezingen, ik ga meeneurien... en dan denk ik, waar was ik ook weer? Het lijkt mij helaas ontzettend af, Maar als mensen even gaan kijken op nrc.nl slash koken... en ze tikken even muziek bij de wijn in of iets dergelijks... dan krijg je een soort top 5 of top 10 van een stuk... dat ik twee of drie jaar geleden al een keer heb gezegd... het is wel koddig om te lezen. Geen muziek dus, maar wel een artikel met de beste muziek bij de wijn... door Harold Hamersma. Alle andere besproken sites staan zoals altijd eh, op de site van ons. Cause just a woman told my mother Before I was born You got a boy, child's coming He gonna be a son of a gun He gonna make pretty women's Jump in and shout Then the world really wanna know What this all about But you know I'm here Seven hours on the seven days on the seven months. The seven doctors say he was born for good luck, and that you see, I got seven hundred dollars. Don't you mess with me, but you Hoochie Coochie Man van Muddy Waters, natuurlijk. Oud-burgemeester van Tilburg, vakbondsman en PvdA-politicus Ruud Vreeman... schreef een boekje met dezelfde titel Hoochie Coochie Man, Blues en Leiderschap. Meneer Vreeman, goedemorgen. Goedemorgen. De bezetting van het nummer. Hier. Uh, drummer Freddie Below, Willy Dixon op bas, Rogers Gitaar... Uh, Little Walter, Montemonica en Muddy Waters. vind ik knap. En ja? welk jaar was dit? 1955 Chicago, denk ik. Wat heeft de Blues met uw carrière als bestuurder te maken? Nou ja, het was een soort, soort zoektocht. Als mensen mijn carrière bekijken, zeggen ze: al Ja, heb je altijd veel met arbeid bezighouden. Maar ik heb ook al bijna altijd leiding gegeven. Zodat ik zo te denken: Maar wat, wat was dat eigenlijk? Wat had ik voor principes had ik daar eigenlijk? Ja. Leiding geven begin je eigenlijk ongeschoold. Je, je begint maar, je doet me wat in het begin. En toen dacht ik, kijk ja, ik heb toch een hele lange passie voor één soort muziek. Ja, een beetje, ook wel met verwanten, blues, rock en roll. Toen heb, ik, toen heb ik gewoon aangedacht, is er nou een soort verband tussen die passie en hoe ik in het leven leiding heb gegeven? Nou ja, en dat was een soort gedachte-experiment die heeft geleid tot dit boekje. Ja, en als je zoekt, dan, dan vind je natuurlijk wel het verband. He? Ja. ja, op bepaalde terreinen vind je verband, ja. Ja, nou, dan gaan we het zo over hebben. Wat was de eerste plaats waar je weg van was? Nou, ik zat eerst natuurlijk een beetje in de rock en roll. Hè. Buddy Holly en uh, Elvis Presley, vooral Chuck Berry. En toen, ben ik, toen kwam die popmuziek op. En toen, net als veel van die popmuzikanten ben ik eigenlijk teruggegaan naar wat. De Animals, Eric Burden, Yardbirds, uh, Rolling Stones. Wat is eigenlijk de roots, wat is eigenlijk de oorsprong van wat zij nu doen? Ja. Nou ja, toen kwam ik dus bij die blues terecht. En de eerste, de eerste LP die ik kocht, zat ik in concert in Amsterdam in de Utrechtse Straat in Tweede als Platenwinkel. Toen liep er was 16 jaar ventje. Lightning Hopkins was toen de eerste LP die ik had. Gekocht heb ja, daarnaast natuurlijk heel veel. veel, ja. veel en en toen, de, toen kwam het te merken een Toen kwamen die bluesmensen weer terug. Hè. Die hadden natuurlijk een, hun publiek verloren in de vijftiger jaren. Maar door de opkomst van de pop, popmuziek kreeg ze een herwaardering. En toen kwamen ze dus naar Europa met, het, met dat American Folkblues Festival. Ja, toen was Sleepy John Estes en Son House en al die oude mannen die stonden hier... Gek genoeg, niet in een kroegje in de, in, de, in, de, in de Delta of niet in een Chicago café. Maar die stond in het concertgebouw. Die Zodat stond ik, erbij? Het concertgebouw, had allemaal midden, middenklasse witte, witte mensen zaten daar. En die speelden hunzelfde muziek voor een totaal ander publiek. Daar is die, Lightning Hopkins. Wow, go my shotgun. Oh, gonna start. A shooting again. Go, bring me my shotgun. Vroeger had je nog 78 toeren, 45 toeren en 33 toeren. Het lijkt alsof dit een 45-toeren plaatje is, die op 33 wordt afgespeeld. Wat een stem ja, het is gewoon een langzame blues. Hij vraagt hier om zijn, om zijn geweer, hè? Ja, ik uh, weet er alles geweld. van. En het gaat maar door, hè. Het, blijft dat geweer, blijft hij vragen. Het ja, is namelijk ja. eentonig, maar er wordt wel geïmproviseerd tussendoor. Ja, nou, hij is, ik, ik denk dat ik toen... Ik speelde zelf gitaar en ik ben wel gevallen op zijn gitaarspel. Want hij, speelt, hij heeft ook van die noors waar hij van die boogies speelt. Uh, van die snellere boogies. En hij komt uit Texas, dus het is een heel... Niet in de Mississippi-Delta. Texas Blues. Texas Blues, maar hij is dus eigenlijk melodieus. Ja, misschien vindt de luister dat niet, maar hij is verhoudingsgewijs eigenlijk melodieus. en speelt heel Heel goed. Een heel apart gitaar. En stemmen, er is er ja. heel wat drank in gegaan, denk ik. Denk ik wel, dat voor de meesten. Wat kun je afleiden aan iemands muziekvoorkeuren trouwens? Nou ja, er wordt dus wel dat is dat is wel zo'n soort, soort uh, studie gemaakt van uh, uh, bepaalde persoonlijkheidseigenschappen uh, die je hebt. Uh, of je precies bent en of je aardig bent en of je empathisch bent. En dan wordt de muziek uh, ingedeeld in bepaalde groepen. En blues is dan highbrow. Eigenlijk is dat raar dat dat gevonden wordt. En het zit bij klassiek en bij singer-songwriter. In die hoek zit het allemaal. Dus voor de hoogopgeleide? Het is eigenlijk voor de hoogopgeleide. Terwijl de muziek is, kijk, die, die blueszangers die, die, die deden dit alleen in het weekend. Hè. Dat waren gewoon, die werkten met die watersat op een tractor op een plantage. Ja. Ja, dus dat is ook heel wonderlijke gang van zaken hoe dat, dan, eh, dat is gegaan. En dan wordt er gezegd: van nou, er wordt een verband gelegd tussen je smaak en die persoonlijkheidskenmerken. Nou, voor mij klopt dat voor een deel uh, uh, helemaal niet. Bijvoorbeeld, ze houden niet van sport. Nou ja, dat is natuurlijk, ik hou heel erg van sport. IJs ja, en uh, ze zijn precies, ik ben helemaal niet precies. Maar dat, daar wordt wel mee, mee uh, uh, uh, ja, dat zijn gewoon onderzoeken... die daar proberen verband te leggen. En je hebt natuurlijk verschillende soorten blues... om er eens met de blues door te gaan. Je hebt Texas blues, maar je hebt ook Electric Blues. Hè? Wie is dit? Een Reed. Jimmy Reed, ja, juist. Ook al dood. Big Boss Man. Big Boss Man. Wat leer je van deze muziek? Nou ja, je kan naar de, naar de, de, de traditie kijken, maar ook naar een tekst. Hè. Dit is natuurlijk een hele. Indringende tekst. Dus hij, dit gaat wel over werk, dus we zitten dicht bij mijn andere business, zou ik maar zeggen. Hij zingt dat hij dus leplazers moet werken, dat hij een baas is die hem helemaal opjaagt, dus alsmaar door moet werken. En aan het eind zegt hij: Ja, maar je bent helemaal niet big. Jij. Je bent alleen tol, je bent alleen maar lang. Je, bent helemaal, je hebt helemaal niet het empathisch vermogen of de kwaliteit om met mij normaal om te gaan. Dus dit is een hele kritiek op ja, een, een baas die een slavendrijver is. En je moet luisteren naar je werknemers eigenlijk. Nou ja, je moderne leiderschap heeft natuurlijk heel erg te maken dat je ook, laten we zeggen, naast ideeontwikkeling ook probeert samen met de mensen iets te ontwikkelen. En deze baas van de Jimmy Reed, had er geen belangstelling voor. U hebt altijd drukke banen gehad. Was er wel tijd om tussendoor muziek te beluisteren? Ja, nou ja, in de auto natuurlijk heel veel hè. In de auto was natuurlijk toch veel... Maar als burgemeester bijvoorbeeld? Op mijn kamer. Ja, toch wel? Of ja, vrijdagmiddag, dan zet ik een keihard aan. Dat was ook wel altijd wel in het In Tilburgatje, dat heet dan het laantje. Dus daar zaten de wethouders en dat ik. En dat wisten ze ook wel. Om een uur of vier had ik het gewoon omhoog. Dat was wel klaar, wat mij betreft. En dan even knalhard uh, even dat laantje opschudden... met een paar knalharde bluesnummers. Elmer James. Oh, wat, hè? wat is hier zo mooi? Hè? Die heb je hebt gitaar natuurlijk. Ja, ik speelt wel een sluitgitaar. Dat is het beste, denk ik wel. Nou ja, dit nummer is eigenlijk zo al vertellen wat er Zo heet het ook, hè? He? The Sky is Crying. Nou ja, kijk, de, ik denk dat ik ben, de, hier ben ik ook wel erg op de titel gevallen. Hij is, uh, John, James komt uit Jackson. Dat heb je ook net als in Memphis en in New, New Orleans, zo'n uitgaansstraat. Dat is daar helemaal verdort en verloren. Daar ben ik dan bezig kijken, want daar woonde hij. En er was een klein studiootje, Trumpet Records. En dan is het, gaat het verhaal dat hij staat is voor het raam en het regent. En dan zegt hij, The Sky is Crying, de hemel huilt... En de druppels uh, lopen als tranen over de straat. Dat is natuurlijk een prachtige metafoor. Ja. Van iemand die, ja, de melancholie van deze muziek. Het uh, zijn vaak artiesten, die bluesartiesten... die ja. keer op keer op hun bek zijn gegaan, ten onder zijn gegaan... aan ja. drugs en drank ja. en, en nog wel weer terugkwamen dan. Ja. En uh, in uw boek beschrijft u ook een parallel met, uh, met uw carrière. Ik ben ook twee keer uh, een beetje kopje onder gegaan. Ja. Hoechie uh, Man gaat over blues en leiderschap. En het is erg leuk om te lezen. Oké. Okay. En om die muziek weer eens te beluisteren. Ja. Okay. Hartelijk dank, Ruud Vreeman. De televisie van vanavond. Bent u fan van die Spaanse sloffen... met suède van buiten, wit bond van binnen en zo'n rijkoortje er doorheen? Want die sloffen waar de hond er ook graag mee vandoor gaat... dan hebt u misschien iets aan de keuringsdienst van Waarde. Die gaat op zoek naar de bron. Ligt die überhaupt wel in Spanje? Om vijf en half negen op Nederland 3. En op Cultura24, het digitale kanaal, is de uitreiking te zien van de Radio 6 Soul Jazz Awards. Voor de tweede keer, uitgereikt in de Westerunie in Amsterdam. Wie gaat het worden? Elaine Clark, New Cole Collective, Candy Dulfer, Carol Emerald, The New Kiteman Orchestra, Gare Lino, Jungle by Night. En geen award zonder feestjes natuurlijk, met een optreden erbij: van bijvoorbeeld Trijntje Oosterhuis en Wouter Hamel. De uitzending is om half negen op Cultura24 degids.fm kunt u volgen via Twitter en wilt u meediscussiëren... dan kunt u terecht op onze Facebookpagina. Na het nieuws op deze zender zometeen Jurgen van den Berg... met het programma Lunch. Hij loopt zich al warm.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 Smiddags middags van half vijf tot half zeven. Ik kan me voorstellen dat ze hier flink mee in hun maag zitten. En zaterdagochtend van zeven tot half negen. Het kabinet spreekt van een acceptabele oplossing. Kunnen ze zich daarin vinden? Het NOS Radio 1-journaal. Dat is helder gecommuniceerd. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Welke rol speelt wetenschap in de sport? Hoe verander je de structuur van voedsel? En waarom is de dinosaurus uitgestorven? Kom erachter tijdens het weekend van de wetenschap...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 Kostenbesparend en goed voor het milieu? Kijk op atloncardis.nl voor uw mobiliteitsoplossing. AtlonCardies, stap in. Boxspring Starline. Bekijk dit voordelige meesterwerk tijdens de Poelman Expositie. Poelman.nl